Anouk Thijssen met het NOS-journaal. VVD-leider Rutte vindt een groot aantal punten in het PVV-verkiezingsprogramma... een bedreiging van de rechtsstaat, zoals het sluiten van moskeeën... en het niet toelaten van asielzoekers. Rutte zei dat hij het diep, diep oneens is met de PVV. Toch sluit u samenwerking met de partij niet uit. De VVD sluit geen enkele partij uit. Maar ik zie het niet gebeuren, zei Rutte. Overigens zegt hij dat hij Wilders wel persoonlijk mag. De uitslag van de deelstaatverkiezing van Mecklenburg voor Pommern... is mogelijk een afstraffing van het beleid van Merkel... met een grote symbolische waarde. De rechtspopulistische AFD lijkt te hebben gewonnen van de CDU van Merkel. De AFD haalde volgens de exitpolls 21 procent van de stemmen... tegen het CDU 19 procent. De Grootste partij lijkt, ondanks groot verlies, de SPD te blijven. Die haalde volgens de polls 30,5 van de stemmen. Een bondgenootschap van het Turkse leger en Syrische rebellen heeft strijders van de islamitische staat verdreven van het laatste stukje langs de Syrische grens waar de terreurbeweging nog zat. De terreurbeweging zou daarmee een belangrijke toevoerroute kwijt zijn voor wapens, munitie en buitenlandse strijders. In Parijs hebben duizenden Chinezen gedemonstreerd tegen toenemend geweld tegen Aziaten. Aanleiding is de dood van een Chinese man bij een overval en de aanval vorige maand op een groep Chinese toeristen. Volgens de politie denken overvallers dat Chinezen veel geld bij zich hebben. Premier Vals heeft via Twitter zijn steun uitgesproken voor de demonstratie. Een Catalaans dorpje met nog geen honderd inwoners krijgt de eerste Johan Cruijffstraat ter wereld. De straat is een ontmoetingsplek waar dorpsbewoners regelmatig samen naar de wedstrijden van voetbalclub Barcelona kijken. Daar voetbalde Cruijff en was hij trainer. Cruijff overleed dit jaar op 24 maart. Het weer, de buien nemen verder af, maar ook vannacht is hier en daar nog wat regen mogelijk. Morgen is het wisselend bewolkt en vooral in het binnenland kan nog een bijvallen. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOV. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in Zfm. ZFM. Met nu het laatste uur. The living are It comes on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 You are the strength, the strength of my life. There is one thing I ask. One thing There is one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 to die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 The glory of the Lord has risen upon you.